Het is ruim 1 minuut over 9, hier is Hilversum 1, de KRO. In ons dinsdagavondtheater komen we vanavond uw aandacht vragen voor De Jacht op de Komeet. Een hoorspel van Ray Bradbury. Vertaling Koos Mulder. Regie Leon Povel. 2099. De vreemde nieuwe schepen naar de sterren varen in plaats van eronder. De sterren aanvallen in plaats van ze te vrezen. De naam Ismaël. Ja. Mijn ouders behoorden tot de eerste stoutmoedige mensen die naar Mars vlogen. Toen taande hun stoutmoedigheid. Ziek van heimwee naar de aarde keerden zij terug naar huis... Zo heb ik verwekt en geboren op die vlucht door de ruimte. Een kind dat zo het levenslicht aan het schouden, dakloos, tussen de middernacht van gistermorgen en namiddag, moet een passende naam hebben. Mijn vader kende zijn Bijbel. En hij herinnerde zich een andere banneling die lange jaren voor Christus over de dode zee zwierf. En ik? Tot die het enige kind verwekt, voldragen en gebaard in de ruimte, welke naam paste mij beter dan die mijn vader mij gaf? Een naam verwant aan het warme duister waar ik mij rusteloos schuil hield in de dagen voor mijn geboorte. En hij noemde mij inderdaad Ismaël. Evenals mijn vrienden dat deden, die wanneer zij in mijn ogen de sterren zagen opkomen en het diepe heelal wij vliegers oplieten, of onze zelfgemaakte zweefvliegtuigen lanceerden, hun blijdschap betoonde dat ik de zwerver heette, een aspirant priester van het hemelrijk, die zijn bestemming niet uit de weg zou gaan. Enkele jaren geleden voelde ik dat ik rond wilde zweven om alle windzeeën te zien die rondom de wereld walen. Altijd wanneer een vochtige novembermaand in mijn ziel zetelt, weet ik dat het hoog tijd is om de hemel te gaan bestormen. De lucht bezit een toverkracht die alle mensen aantrekt. En de mens, zo bevlogen, zweeft met adelaar, valk, vuurwind of fluisterende ballon om de wolkeloze winden te onderzoeken die zoete graszeeën omsingelen en zoute pekelzeeën totdat hij ten leste die machtige zee van de ruimte tegemoet gaat, met zijn biljoenvoudige kudde sterren. En zo, gedragen door mijn eigen straalransel, kwam ik zonder vertraging aan op de kaap, op een zaterdagavond in het jaar 2099. En ik hing op de lucht, een kortgewiekte vogel tussen nog grotere vogels van vuur en staal, en ik voelde de sluizen van het uitgestrekte wachtende heelal openzwaaien in mijn ziel. Toen stevende ik omlaag naar de stad. Ik legde mijn vleugels af en reisde verder per roltrottoir. Naar een vesting? Een metalen barak en verlofcentrum voor vermoeide ruimtevaarders? Nee, een prachtige stille paradijstuin product van een computerbrein. Want u moet weten, een tehuis voor ruimtevaders moet al half buiten de stratosfeer liggen. Het is een wereld ertussenin. Een soort bedehuis misschien. Waar men bij zijn blote ziel te biecht gaat. Het onverteerbare verteert. Waar men zijn botten voorbereidt op de pijnbank van zwaartekracht en ruimtereis. Hier staan de nieuwe altaren. Waar wij ons kunnen uitdossen in vreemde nieuwe kledij. Gezalfd kunnen worden. Op de knie vallen zoals het hoort. Tot de dag dat onze ziel ons zegt. Klaar om te gaan. Ik klok in door mijn hand te drukken op een metalen identiteitsplaatje. Dat mijn zweterige handdruk afleest als een moderne helderziende. Zodat mijn toekomst gepland kan worden. En mijn metgezel mechanisch gekozen. Eerste etage, kamer 9 De naam van mijn ruimtemakker? Kwel Laten we hem eens bezien De rolvloer neemt mij mee langs Robotmusea Waar andere ruimtelieden, net als ik, samen zijn met mechanische plato's. Een echte republiek dan? Wie zal hem bouwen en hoe? En Socrates onder een zuidelijke zon. Zij kunnen mij niet, want zij willen niet luisteren. In al honderd fantastische moderne schoollokalen, elektrische orakels van Delphi, robotmannen in vakken en lagen verdeeld als bijenkorven, de kennis opgetast tot in alle hoeken, wijs als de namen die ze dragen. Deze inboerlingen in het woeste oerwoud. Huxley. Aristoteles. Een theorie te vinden van de dichtkunst is... Allen met geheime magnetofoonwanden in een goed gesmeerd mechanisch brein. Waarheden spreken tot luisterende dwazen die graag wijs zouden willen zijn. Maar... Hier is mijn kamer. Daar is mijn vingerafdruk op het radarslot. Ik hoop niet dat mijn ruimtemakker een enorme spin is. Ik doe mijn best om wel spinnen te houden, maar... Deur open. Dicht. Ik ben in mijn kamer. En daar aan de andere kant in bed... in het donker ligt een verborgen vorm. Een vreemde van wie ik de afmetingen... de vorm, de kleur niet kan zien. Ik ben even... Ik... Misschien ben ik bang dat het toch... Een spin? Wat? Geen spin, nee het licht aan. En? En? Jij spreekt, maar je mond beweegt niet. Mijn geest beweegt. Jij ziet een beweging met je eigen geest. Het is de eerste keer dat ik een telepaat ontmoet. En iemand die drie meter lang is. Vroeg maar af waar je zeven mijls laarzen waren. Mijn naam is Kla. Ik kom van een eilandplaneet Vele lichtjaren hier vandaan. Een groene wereld, net als die van jou, maar waar vier mensen wonen die er wat ongewoon uitzien. Oh, nee. Ik lees je gedachten. Je vindt dat ik te veel ogen heb, te veel oren, veel te veel vingers, een groen gehuid. Maar ik dan? Ik heb maar twee ogen, vijf vingers aan elke hand. Mijn huid lijkt kaas naast die van jou. Nou, dan zijn we allebei erg grappig. En allebei menselijk? Ja, want wat is menselijk? Grote, vorm, kleur? Nee, een idee. Je goed gedragen als zonneschepsels die we allen zijn... Anderen geen duister gezocht. Dat is menselijk zijn. Dus al heb ik te veel ogen, te veel ledematen, te veel vingers, ben ik te oud, toch zijn wij hetzelfde. En Ismaël, zal ik je beenderen fijn malen om brood te maken dat ik kan eten? Of. ...zullen we vrienden worden. Vrienden. Ja, we doen vrienden. En vrienden werden we. Twee vreselijke en heerlijke en mooie kinderen van de natuur. Want wat is de natuur? In feite een verbaasde God. God die steeds weer zichzelf verbaast... ...met wonderlijke mirakels uit vlees. En niets was wonderlijker of miraculeuzer dan Ismaël... En kwel van de verre eilanden in de grote nevelvlek Andromeda. Wij leefden samen, studeerden samen en gingen tenslotte samen op weg naar onze raket. Een grote en een kleine vlieger. We vlogen als herfstbladeren boven Kaap-Florida. En van verre keken wij toe hoe de raketten omhoog vallen en verdrinken in zomerse ruimtemeren. Waar de wind de littekens van hun tocht snel geneest. En beneden in hun hoge lanceertoren stonden de andere ruimteschepen startklaar klaar voor de sterren. Gemini 97. Star Trek 3. Wat wordt het, Kwel? Maak je keus. De computers hebben al voor ons gekozen. Kwel, doe alsof. Laten we doen alsof wij niet de slaven zijn van de machines, hè? Dat ben je jong. Veruit maar. Maak je keus. Eh... Uh... Jupiter 10. Apollo 88. Oh, wacht eens even. Daar. c te 7 c te 7 de grootste raket ter wereld. Heren! Ja? Vrienden? Wij zijn uw vrienden niet? U hebt mijn gedachten snel gelezen. Is die raket van u? Ja. U loopt op de rand van een afgrond. Pas op. Ach. Ga niet. Luister jij, jongeman. Ken je de kapitein van die raket? Uh, niet oog in oog. Oog in oog, ha. Je legt de vinger op de wonde plek. Want als je hem ontmoet, kijk dan niet in zijn ogen. Wees gewaarschuwd. Hij heeft geen ogen. Geen ogen. Blind geworden? Geslagen eerder, met blindheid. Blind, geschroeid in de ruimte, een paar jaar geleden. Zijn huid, zijn geest, zijn ziel, alles verzengd. Toch leeft hij door. In welk verband dan ook. Ach, maar dat wist je. Nee, Nee, willen wij niet weten. Nee? Mijn geest is als een open boek voor jou. Vertel je vriend maar van de kapitein. Hoe werd hij blind? Waar? Wanneer? Om welke vreemde redenen? Was hij een ruimtepriester op zoek naar God en keerde God zich om en sloeg hem blind ineens? Is hij een man uit één stukje, kapitein? Of kun je zien waar hij is opgelapt? Komt de middernacht nog door de gaten gluren die de doktoren niet meer konden helen? Is hij een en al litteken? Is hij als albino geboren of heeft de doodsangst hem gebleed als akelige sneeuw? Zoek het maar uit en keer dan om. De Cetus is niet jullie ruimteschip. Het hoort alleen de kapitein toe. En de kapitein is voor altijd verloren. Goedemorgen vrienden. Wacht, vlieg niet weg. Hoe heet u? Elia. Ik heet Elia. Goedemorgen, vrienden. Goedemorgen. De laatste stukken van de miljoenenvoorraad werden aan boord gebracht. Achter logistiek van de raket. De beslissingen van de computer. Misschien wel een biljoen voor elke tocht. De flessen vol supergehomogeniseerde smurrie om mannen te zorgen. Botanische tuinen. Zeldzame kleine gecomprimeerde oerwoudjes die bedorven lucht opzuigen en verse zuurstofhoudende inblazen. Oceanen in capsulevorm om algen te doen groeien voor atmosfeer en slaatjes. Centrifuges waar het zweet van ruimtevaarders tot maltse regen wordt verstoven om als drinkwater te dienen. Niet het onze vader gegraveerd op een speldenknop. knop, maar hele boeken afgedrukt op naalden waarmee de scheuren in een ruimte ziel versteld kunnen worden. Vreemde machines, nog vreemder mannen. Want de helft van onze bemanning leek een speling der natuur in een barokke bui, dat wil zeggen, pigmeën en dwergen. Wij waren baby's, moeten wiegen in de der ruimte, ver op. Want elk pond is duizenden dollars waard in zuurstof, brandstof, voedsel, water, leefruimte. Daarom bestond een groot deel van de raket uit cabines in zakformaat met speelgoedmensjes als eekhoorns en kooitjes. Jaren geleden hadden en meeën zoals wij een korte levenspannen. en een zwak gestel. Maar nu hebben ze onze chromosomen in een bankschoek geklemd. En ons gecomprimeerd tot mini supermenschinetjes. <lacht> Waterspurgers. Weggelopen van het voorportaal van de Notre Dame. En wij, kleine jongens, 30 jaar oud. Zo uit de schot die ze zelf verminderd heeft. Wij reizen mee met die ruwzachtige 1,80 meter lange kerels. En van de ruimte maken wij onze fantastische speelgoedkast. Zo ontbloeiden aan de CT7 tenslotte titanen en vrolijke dwergmensen rondwaggelend in hun schaduw. Maar geen van ons zag in deze jachtige voorbereidingstijd, blind of niet blind, de voorspelde kapitein van ons schip. Eindelijk stond de CT7 klaar. Niet ver weg aan het strand van Florida stond een kerk. Een enorm groot gebouw dat van binnen leek te zijn een afspiegeling van de duistere nacht en zijn miljoenen sterren. En iedere astronaut dwaalde hierheen voordat zijn ruimtenacht begon. Ook Kwel en ik kwamen hier op een regenachtige zondag. We liepen tussen grafstenen door het gepolijste platen. Die bij aanraking fluisterend spraken van het lot van omgekomen astronauten en hun dolend graf. David Smith, verongelukkig naar bij Mars, juli 2050. William Ball, zwervende grave, stuurloos rondzwevend aan gene zijde van Jupiter 2067. Ja. Kan men zich een betere laatste rustplaats voorstellen, prijsgegeven aan een onmetelijke zee van sterren en eeuwige koude. Samuel Tease. Deze mensen in hun ruimte pakken die doodkist en lijkwade tegelijk zijn, blijven eeuwig jong. Roger Hengsten, 2087. Gedood door zwermeteoren. meteoren, begraven in het luchtruim. Komt men een biljoen jaren na dit middaguur terug, dan vindt men stijf bevroren dezelfde jonge man die men tien miljoen morgens geleden aan het ontbijt had ontmoet. Ongerept door wormen of regen. Henry Rogers. Zijn lichaam bloeiend als de zomer. Zo zal hij om de zon draaien als een kleine maan, totdat de laatste korrels zijn vergleden door de zandlopen van de schepping. Douglas Hampstead. Wie zou niet een dergelijk graf willen? Manuel Rodriguez. En een schoonheidsbehandeling... ...zoals de kosmos die kan geven. Omgekomen aan gene zijde van Saturnus. Omgekomen. Verongelukt. Op de prikstoel... ...midden in de ruimtevaartkapel stond een man die honderd jaar geleden was gestorven. Dood? Ja, maar hij was een zo merkwaardig man dat ze zijn ziel aan een computer hadden gevoed. Dat wil zeggen, zijn stem was op magnetofoonbanden gezet. Van elke ademtocht en beweging was een circuit gemaakt. En dat alles was ingebouwd in plastic, vlees en staal. Daar stond nu voor ons pater Ellery Colworth. Een robotmonster? Nee, de vriendelijke essentie van de man. Is God dood? Die vraag is al oud. Maar eens toen ik hem hoorde, lachte ik en antwoordde. Nee, niet dood. Alleen in slaap totdat de kakelende mens zijn mond houdt. Een beter antwoord is... Zijn jullie dood? Stromt er bloed door je hand... Beweegt je hand zich, raakt metaal aan, gaat dat metaal bewegen om de ruimte aan te raken, stromen er wilde gedachten over reizen en trekken onder je huid. Inderdaad, je leeft. Daarom leeft Hij ook. Jullie bent de dunne, levende huid over een ongevoelige aarde. Jullie zijn die groeiende rand van God die zich manifesteert in hun kring naar de kosmos. Grote stukken van God liggen trillende slapen. De bouwstoffen van werelden en melkwegen kennen zichzelf niet eens. God strekt zijn hand uit naar de sterren. Jullie bent zijn hand. Jullie zoekt de schepping die alom aanwezig is. Hij en jullie gaan op zoek naar hemzelf. En alles wat je onderweg vindt is daarom heilig. In verre werelden zul je je eigen vlees en bloed ontmoeten angstaanjagend, vreemd, maar toch eigen. Behandel het goed. Achter de uiterlijke verschijningsvorm heb je het goddelijke gemeen. Jullie, Jonas in de buik van een metalen walvis, traketschip, jullie zwemmers in de verre ruimtezee. zee, verguis niet jezelf of de angstaanjagende tweelingen van jezelf die je in verre werelden aantreft. Maar... Probeer het mirakel van ruimte, tijd en leven te begrijpen in de hoge vlieringen en verloren geboorteplaatsen van de eeuwigheid. Slecht zal het je vergaan als je niet alle leven allerheiligst vindt. Beter zou het zijn als je dan voorgoed in de buik van de raket opgesloten was gebleven, net als Jonas, om nooit aan vaste wal te worden uitgesproken. In onze kamer lagen Kwel en ik met open ogen te kijken naar de afnemende regen op de grote hemelgaande. En te luisteren naar de sprekende klok die de uren meldde. Tik, tak, twee, uur. Tik, Kwel. tak, Wakker. twee, uur. Gedeeltelijk. De rest van me slaapt heerlijk. Hoe doe je dat? Dat valt niet te leren. Als je weer eens geboren wordt... ...zullen we ervoor zorgen. Dat stuk van je dat wakker is, waar denkt dat aan? Aan onze reis. Aan die man die ons waarschuwde. Elia? Geloof je wat die zei? Dat de kapitein blind is. Ja. Dat hij gek is. Dat zullen we wel ontdekken. Maar zou het niet te laat zijn tegen die tijd... Wel? Ben je nou helemaal ingeslapen? Goed vriend, blijf maar liggen. Je lichaam de vreemde kleur van een wereld die ik nooit zal zien. Je huid getatoeëerd met tekens van de paardenkopnevel Orion. Gebeukt door witte zonnen, versroeid door rode zonnen. Koudbloedig, maar warmhartig. Je mond stil, maar je geest zelfs in de slaap vriendschap ademt. Ismaël. Ik wel, God, zijn gedankt voor jou in de dagen die voor ons liggen. Ismaël. Vertrektijd, zonsondergang, 7 uur 31. Vertrektijd. Bij zonsondergang wachten wij de bemanning aan boord van de raket. En de zon ging opnieuw op. Dat wil zeggen, de lift van de lanceertoeren met één man erin... ...steeg omhoog door de avondschemering. De lift, snel en hoog stijgend, liet de zon... ...die net onder de horizon was gezonken, opnieuw verschijnen. En de zon, schijnbaar teruggeroepen... ...deed gouden licht schijnen op de man die eenzaam en als laatste aankwam. Maar ook al scheen de zon op zijn gezicht, hij wist het niet en zag het niet. En wat ons betrof... Wij hoorden slechts de kapitein uit de lift stappen. Dat is hem, de kapitein. Stil. Hij gaat rechtstreeks naar zijn kajuit. Het is waarachtig net of je een robot hoort. Nee, nee idioot. Het masker voor zijn ogen bergt een scherm. Blind. En toch niet blind. Schattig apparaatje. Hij... Instappen, alle instappen. Klaarmaken voor vertrek en optellen. De blinde kapitein was inderdaad bij ons, onbespied en onbereikbaar. Wij lagen als spinnen in ons schokbrekend web, wachtend op de vuurwind die ons zou grijpen en hemelwaarts gooien. En we werden gegrepen en weggegooid. Langgerekte kreet stegen wij op, tot onze kreet werd afgesneden. De stilte nam ons als boetvaardige monniken banghartig tot zich. Want zelfs de raket die op aarde ons met zijn gekrijsde ziel doorklieft, wordt enkele kilometers hoger stil, stijgt naar de sterren op zonder gedruis. Als was het uit eerbied voor de grote kathedraal der ruimte. Logboek C-7. 2 augustus 2099. Geen land in zicht meer. Vreemd het zo te stellen. Maar waar? Geen land in zicht meer. Dat gezegende land waar we de hele aarde mee bedoelen en alles en alle die ons daar dierbaar zijn. Alle gezichten, huizen, bomen, straten, steden, weiden, oceanen, verdwenen. Alle lengtegraden, breedtegraden, meridianen en uren. Alle nachten en dagen, alle tijd, ja, tijd ook. Alles weg. Geen zonsopgang, zonsondergang, geen geluid, geen wind. Wat eenzaam. Kwel, komen we terug? Zullen we de aarde weer zien? Vriend, ik kan gedachten lezen... Niet de toekomst. De ruimte is wijd. Ze zeggen dat zij ze zich klomt. Misschien. Wie weet of einde en begin voor ons te samenvallen. Ik... Werkvloed melden. Loop pas. Tien dagen. Twintig dagen. Veertig dagen ruimtereis. Onze bestemming een ster in het sterrenbeeld te zwaan, waaromheen misschien een planeet draait, vochtig en groen als de aarde. We hadden geen zekerheid. We gingen alleen maar kijken. Reizend met de snelheid van het licht, 186.000 mijl per seconde, konden wij in tien jaar die verre wereld bereiken en weer terugkeren. Tien jaren. 3650 dagen van eindeloze nacht. En werk alleen kon ons redden van de verveling die langzaam en geniepig overgaat in waanzin. Werk in het scheikundig laboratorium. Werk in het gecomprimeerde oerwoudmoeras dat onze koolmonoxide verwerkte. En ons verse zuurstof en groene salade voor de lunch verschafte. Reparatiewerk aan de huid van het schip. Wanneer het door zeldzame meteoren werd geraakt... Herstelwerk dat inhield in een kwestie van seconden haastig de grote klevende lap erop smijten, zodat onze lucht niet kon ontsnappen en ons in een omgezien dood achterlaten. Werk, werk. En al die dagen bleef onze kapitein in zijn kajuit zonder zich te laten zien. Zijn bevelen bereikten ons alsof ze besteld werden uit een ver oord... Maar soms, wanneer ik de wacht had om drie uur in de ochtend, hoorde ik de kapitein langskomen in de liftkoker, als een langgerekte fluistertoon en zucht. Of hoorde hem alleen door de luchtsluis naar buiten gaan, om daarop wacht te staan in de kosmos. Om met magnetische laarzen rond te wandelen op de galmende huid van ons schip onder de sterren. Hé, hey, daar is hij. Weer. Hij is wacht op dit tuur. Wat doet hij daar buiten? Kaatsen, met meteoren. Ademt het infrarood in en het ultraviolet uit. Nee, hij vertrouwt onze radarapparatuur niet. Al is hij blind, toch meent hij dat hij beter ziet. Maar wat zoekt hij? Kwel, jij kunt zijn gedachten lezen. Mijn geest kan luisteren. Maar de kapitein moet spreken. Vindt hij wat hij zoekt... ...dan zal hij het ons zeggen. Jij weet wat hij denkt. Ik, ik zie op je gezicht dat het je niet bevalt. Daar gaat hij. Kijk. Doe maar kapitein. Houd wacht. Beschermen we ons tegen het heelal? Logboeknotitie. ...vijftig dagen na het vertrek van de aarde. Jongeman. Meneer Radley. Rustig maar, jongeman. Weet je dat je de laatste vijf minuten... ...naar die deur hebt gestijpt? Ja, meneer. Daar is de kapitein. Ik dacht... ...vijftig dagen... ...ja, is dat geen lange tijd... ...om zo in afzondering te leven? Wat wij lang noemen... ...vindt hij kort, jongmens. Nou, die eenzaamheid zou mij krankzinnig maken. Ja. Ach, er zijn mensen die niet zonder waanzin kunnen leven. Het geeft hun leven kleur. Gelukkig zijn ze pas als ze hun hersens tot het uiterste beproeven. Uit alle gaten gluren en turen. Zich verbazen over de barsten. De schuld onderzoeken. De wonderen vertolken. Ja, maar, maar eet die nooit. Zijn ziel is ruimschoots voedsel, jongen Ik eh, wil zo graag eens aan zijn deur kloppen. Probeer het maar, hè. Nee, bonz erop. Zo. Doet hij nooit open? Als hij zou denken dat God daar buiten was, misschien ging hij er dan op uit voor een gesprek. Maar jij of ik, jongens, aan het werk, aan het werk... Attentie, attentie. Inspectie door de kapitein, alle hens, inspectie. Hij komt eraan, de kapitein. Staat waar, dit idioot? Aantreden. Meneer Radley. Alle present, kapitein. De temperatuur is echt drie graden hoger in deze hut. Inderdaad, allen present. Hier is iemand met het ware jeugdige vuur. Je naam? Ismaël Honeyball Jones, kapitein. Ach, klinkt dat niet als de wildernis van het Appalachengebergte of de omstreden heuvels van Jeruzalem? Wel, Ismaël. Wat zie jij dat ik niet zie? Ik zag een man hoog van gestalte en hoog van leeftijd. Niet oud, maar met zijn jaren als een huid over hem heen. Zijn levensbloei door bliksemslag ontluisterd. Wit zijn gezicht, wit zijn haar, wit zijn handen, wit zijn uniform, alles. Ieder onderdeel uit hetzelfde niets gesneden. Dat was onze blinde kapitein die ons naar de sterren leidde. Ik wist dat als ik zijn glimwormradarmaska weg zou grissen, ik ogen zien zou met de kleur van zilvermunten, van vissen die geboren en gestorven zijn in duistere nacht. Wit. Wit was de man, wit van top tot teen. Even wit als zijn diepgeschokte ziel had het gevoel dat het heelal een paar jaar terug een fotografisch flitslicht uitgezonden had kniphoog van god en zo de kapitein gebleekt had tot die kleur van slapeloze nachten en eenzame doodsangst zijn hart sloeg niet maar rende langs paden van eeuwige paniek daar stond de schim van Hamlets vader op ons levenspad en aan weer nieuwe schimmen uit hoe vaart een schip in de ruimte mannen met hechtenaden en zuurstofpakken gereed, kapitein. Goed geantwoord. En wat doe je met een meteoor, mannen? Een vibratie van vijf seconden, behouden, kapitein. En hoe slok je een roodgloeiende komeet in zijn geheel op, mannen? Geen antwoord. We hebben nog geen komeet voor het ontbijt gehad, kapitein. Zo, zo. En bovendien, kapitein, moet je een komeet niet doden voordat je hem kunt eten? Heel juist. Ze maken geen tochtjes door deze helft van het heelal. En toch... Kapitein? Toch komen ze wel langs. Radley. Kapitein. Kijk. Deze sterrenkaart... Hier. Jij met je goede ogen. Uit de zone van de paardenkopnevel... Te midden van een biljoen lichten... ...straalt één bijzonder licht. Hoewel ik het niet kan zien... ...voel ik zijn spectrale presentie. Zo. Raak ik de maalstroom aan? Radley? Zeker. Zo, dus geen meteor, geen maan, geen wereld. Wie geeft het een naam? Kapitein, het is een komeet. Komeet? Nee, een enorme mysterieuze exhalatie boven de ruimtezeeën. Een bleke bruid met golvende sluier, teruggekeerd om haar verloren dakloze bruidegom in bed te leggen. Gisteren niet bij ons, schoonmannen. En vreselijk om te aanschouwen. Kapitein, is dat niet de komeet die dertig jaar geleden voor het eerst de aarde passeerde? Leviathan? Harder. De komeet Leviathan, de grootste in de geschiedenis. De Leviathan. De grote wezenloze schrik. Vreed als chemie. En het heelal schril belicht als een eindeloze nachtmerrie. Ja. Leviathan was het niet Leviathan kapitein die u de ogen doofde om des te grotere visioenen mij te geven Ja Leviathan ik heb haar van dichtbij gezien De zoom heb ik geraakt van die enorme biljoenen mijlen lange bruidsluier Ik cirkelde eromheen om die glinsterende afgrond van sneeuw de loor gegaan in de ruimte en toen wist dat maagdelijk wit... ...jaloers op mijn stredende blik het licht uit mijn ogen. Dertig. Dertig, dertig jaar geleden. Nog zie ik haar op het inwendige van mijn oogleden... ...s nachts in mijn kooi. Zo alles overtreffend vreemd. Zo vol polaire wonderen... ...die enorme witte overrompelende donkerkop Gods. Ik rende achteraan. Ik offerde mijn verhitte ziel... Helemaal stralend. Zij doofde mij uit. Toch wrijf ik nu mijn botten om opnieuw te ontgloeien. Want, kijk! Leviathan keer weer. Nu komt die lawine van het niets terug. Naar haar zoek ik met manschappen en raketten ruimte af. Als één man zullen wij afstormen op dat fatale licht dat nu doembrengend rondwentelt, uit op eigen ondergang. Ziek lopen oog, je hebt die kap verdiend. Ik zal mijn hand opheffen, jullie handen, om die slag te geven. Hoe nu? Stilte? Ze zijn verbijsterd, kapitein. Ja, onze missie is heilig. Er zal geen grotere bestaan in de geschiedenis van de mensheid. Ook al zou het zand van ons leven eeuwig stromen door een zandloper. Zo groot als de landverschuiving van de schepping in de verre centauri. Technici, aan de radarschermen. We wachten niet doelloos af of Leviathan komt. We gaan op jacht. Mannen, het is een lange witte lijkstoet onderweg in de ruimte. Een licht dat ander licht te dooft. Laten wij het voorgoed doen inslapen. Zijn eigen dood gedenken. Alarmsignalen gereed. De eerste die het op zijn scherm ontwaart, krijgt dubbel de voor deze reis. Afdeling Spreider. Uit het gelid. Tik. Tak. Drie. Uur. Nou, nou, nou. Zo. Is dat alles wat je te zeggen hebt? Nou, het komt niet ieder jaar voor dat een dwerg zoals ik een reus als leviathan. Jij klinkt net als hij. Als het op je weg komt, wat is er dan tegen om twee van de drie ruimte reizen naar een komeet te lonken? Je weet niet eens wat een komeet is. Ismaël, wat heb jij gevonden op de microfilms? Dezelfde oude onzin. Foto's van foto's. Interstellair materiaal. Dampen. Meteoroïden. Zo weinig kometen zijn er bij de aarde geweest. dat wij in de jaren 1960 en 1970 voor het eerst de ruimte zijn gaan verkennen. Oudroesthoop is de beste naam daarvoor. Brokken zonnestelsel. Grillen van een op beluste natuur. Wel. In de verhalen van mijn volk. ...waren kometen. pelgrimbezoekers genoemd. de visioenen. Het spook op het feest. Een botsing van vrolijke dromen, die door kortsluiting nachtmerries werden, zie je? Onze geschiedenis is net zo vol van romantische onzin als die van jullie. De kapitein heeft dus zijn redenen om de komeet te zoeken. En wij de onze? We zijn nieuwsgierig. Nieuwsgierig, ja. En... bang. Kapitein. Oh nee, doe. Wacht. Kapitein. Uh, wat? Oh, Radley, ik slaap niet. Ik sterf. God, ik droomde dat ik voor eeuwig in de ruimte omlaag viel. Voorgoed. Radley, droom jij wel eens? Nee, kapitein. Gelukkige kerel. En... Scheepslog moet getekend, kapitein. Ik heb een goede neus, Radley. Jij bent bang voor deze jacht? Als u met jacht bedoelt onze eigen zaak, de sterren in kaart brengen, werelden ontdekken... Nee! Hier! Wat weet jij van de banen van donkere planeten en stralende kometen, maniertje? Dat moet u me maar leren, kapitein. Dat zal ik ook. Hier zijn wel duizend sterrenkaarten in relief. Lees jij Brian? Voel hier eens met je hand. Daar. Voel de paden waar langs de verloren zonnen gaan. Hier, de sporen van planeten. En hier, op de zee van het heelal, het enorme lange spoor van Halley's komeet. De komeet van Aristophanes. En wie weet, de komeet die beste sterren van Bethlehem zou kunnen zijn geweest. Een wonder om een wonderluister bij te zetten. Hier zijn de kaarten en nachtelijke plannen voor al Gods kringlopen en rondgeslenter. Zijn lange gedachten. God droomt van vreugde, groene aardbollen verschijnen. God droomt van martelingen, kometen ontspringen aan zijn ogen en mond. En daarvan is de meest verschrikkelijke. Leviathan. Dertig jaar studie heeft mij een methode geleerd om hem snel frontaal te ontmoeten. Zes maanden voordat hij de aarde schampt. Wij gaan hem een verrassing toebereiden. Verrassing? Meneer Radley, kijk mij aan. En? Een komeet kent geen verrassingen, kapitein. Hij leeft niet, laat hem koud. Ik leef, laat mij niet koud. En u legt de last van uw kennis op een groot, dwalend kind? Een speling van het heelal, dat tussen werelden voor eeuwig dakloos rondjaagt. Ga door. Kapitein, als het waar is wat de eerwaarde Oxley zegt, dat de ruimte één is met ons, dat alle werelden, zonnen, schepsels, verlengstuk zijn van één stuk grond, één alomvattende wil, dan is die schim waar u van spreekt, kapitein, die komeet, dat grote angstaanjagende ding, niet dan godsadem. Wilt u de strijd aanbinden met zo'n ademtocht? Als het mijn ziel uitdrukte en mijn blins groeide, ja... Het is levenloos, kapitein. Chemisch product van chaos. Nu eens aangetrokken door deze getijdenster, dan voortgesleept door gene. Zet liever uw eigen hart stil, dan te trachten die grote bleke hartslag stop te zetten. Maar als beide tegelijk stilstaan, zal mijn overwinning op hem niet even roemrucht zijn als die van hem op mij. Kleine mens, groot rondolen noodlot. Geen weeg te zwaarder als de dood op het spel staat. Als u hem verscheurt... Schuurt u uw eigen vlees, kapitein, dat God u heeft verleend? Dat vlees beledigt mij. Als alles één is, als God zich waarmaakt in mineralen, in licht, beweging, donker of schrandere mens, als die komeet mijn eigen zuster is, die gekapt en gekuifd langskomt, om mijn jobsgeduld geduld te toetsen. Was dat dan geen blasfemie die ze mij eerst aandeed? Als ik Gods vlees ben, waarom mij dan neergeveld, geslagen met blindheid? Nee, nee, dat ding is gedoemd. En slecht. Zijn groot gezicht hangt boven de afgrond. Achter zijn wezenloze gloed voel ik dat spul waarmee de aderen van nachtmerries en de hel geolied zijn. En of dit nu een duivelsmens, mens rooflustige haai is, of een machtig wit verblindend masker, neergesmeten tussen de sterren om de mens angst aan te jagen en hem te brengen tot mensonwaardige daden, onverbiddelijk word ik gedreven tot de aanval. Spreek mij niet van godslastering. Ik wil zijn vlees. God, sta me bij. Dat doet hij. Als wij uit zijn hout zijn gesneden, levend, dan stalen wij zijn arm, die uitschiet om dat lichtjaren oude beest tegen te houden. Wil jij geen delen aan deze superjacht? Kapitein, ik ben tegen u. Maar heb geen angst voor mij. Laat de kapitein op zijn hoede zijn, vroeg de kapitein. Wees op uw hoede voor uzelf, mijn vriend. Wist u dat een raket zich voedt in de ruimte? Hij wendelt zich als een enorme vis in stromen subatomisch leven. Interstellaire visjes als het ware. Onderbewuste kooksels en bezinksels van energie. Net als die golven plankton, de kleine deeltjes in de oceaan, walvisvoedsel. Zo vormen radiogolven voedsel voor raketten. Van de radiatie, kosmische stralen en meteoren. Dit dollemansvoer, onzichtbaar gierend langs de grondeloze grond, slokken ze op. Voortdurend spuren wij hongerig naar banketten van jammerend geluid. En bij toeval stoten wij op oude grappen en uitgezonde dromen van de aarde. Men zegt dat geen geluid ooit werkelijk verloren gaat. Zo wekten wij veilig in elektronische wolken gevangen... Echo's van vergeten oorlogen op en vreedzame zomers. Mr. Stein, sit round the conference table at Yalta. Agreement is complete. Unconditional surrender. Germany to be split into three zones occupied by the three powers with a control in Berlin. A conference of the United Nations kapitein, radarpost 1 verzoeken vaart te minderen passeren uw ruimtewolk met radiogegevens van het jaar 1945 afwenden, radar 1 pa kapitein afwenden en afwenden deden wij van de dodende stemmen die verloren kinderen van de tijd en toen enkele dagen later blauw alarm, alle radarposten Stelsel? Nee. Van een andere ster. Ja. Losgescheurd bij het een of andere ongeval. Alleen door de ruimte wendelend. En bedekt met stadjes. Steden. Oude tuinen. Ik geloof het niet. Toch is het daar. Verschrikkelijk. Prachtig. Hoe lang denk je dat deze man met zijn dode steden alleen door de ruimte jaagt? Duizend, jaar? Duizend keer duizend. Oh, wat liefelijk. De torens. De vensters die net edelstenen lijken. De stille binnenplaatsen. Zet de raketten achteruit. Alle hens klaar om ver te minderen. Herstel, de koers vervolgen. Kapitein? Kapitein, we zagen... Wie voert het commando over deze raket? Nou? Heb ik me wel gegeven tot verkenning? Ik vergat mezelf totaal. Deze maal is heel oud en prachtig. Het is ons werk de landen op dit soort wereld te fotograferen, op te nemen... Dat het op aarde iets zeldzaams is als twee schepen elkaar onderweg passeren. Denk dan eens hoe klein de kans is dat raketten elkaars pad kruisen in de biljoenen keren grotere ruimtezee. Maar toch gebeurt zoiets wel eens. Lightful 1 roept 7. Lightful hier. Op weg naar huis na twaalf jaar reizen. Terug van de piramideswerm. Zullen we even toeverzitters? Bemanningen mixen? Een feestelijke dronk uitbrengen? Nee. Begrijp ik u goed? U begrijpt mij wel of niet? Hou afstand. Vaarwel. Nauwelijks de één voorbij. of daar stuiten we op een tweede, trieste raket vol mensen. De kapitein van de ravel de Cetus. Hebt u een kleine reddingsraket gezien? Een ruimteorkaan heeft hem weggeslagen. Wij gingen achter die komeet aan. Komeet? Leviathan? Jawel, Leviathan. Mijn zoon. O oh God, was nieuwsgierig. Hij volde met de reddingsloop het zocht van de komeet. Nu zoek ik hem. Wilt u helpen? Mijn tijd is kostbaar, kapitein. Mijn leven is nog kostbaar. Dus. Ik ga uw zoon verlossen. God sta u bij, kapitein. God vergeef u, kapitein van de C-7. Zo verdween de Rachel, treurend om haar verloren kinderen. En wij naderden de baan van botsing met totale vernietiging. Rogers. Smith. Quail. Meneer Radley, waarom al die geheimzinnigheid? De reden is daar. De... De kapitein? Weer buiten, onder de sterren? Ik hou zelf wel van toewandeling. Ik heb het niet over wandelingen op ongewone nachtelijke uur, meneer Smith. Ik heb het over informatie die we niet inwonnen. Verloren manen die we achterlieten. Karweiën die we niet uitvoerden. Die komeet is een karwei. We meten alles dat op ons afkomt. Meten? Met waanzin, heer Radley. Nee. Kwel. Wat nu? Wat nu? Kwel. Ik lees gedachten. Laat mijn geest samen met jou op wacht houden met onze kapitein. Meneer Ridley. Ik protesteer Stil. Ik laat een spoor achter in de ruimte. En daarna veegt de ruimte dat witte spoor uit met meteorstof. Erger nog. Het lichte. Nu dan. Laat het niets doen wat het kan. Ik kom voorbij. Ik laat mijn spoor achter. Alles is wit of donker. Sterren. Of nevel. Zwacht als inkt van octopussen, die vluchtig raken aan de rug van een blinde god, licht, donker. Maar hoe we toch het eerste prefereren? Naar het wit moet onze negerziel wel smachten, maar dit soort wit werkt angstaanjagend. Want was het niet zulk alomvattend wit dat onmeetogend mij de ogen uitstiet, en dat mijn ziel zou hebben uitgeblust als ik hem niet veilig opgeborgen had tussen de rampen in de vuik van nacht? Dat deed ik. Ik heb op droge kosten van de nacht geleefd. En afgewacht het wentelen van de tijd... om jou opnieuw hier te brengen, o witte nevel. Mijn bleke en dolende angst... komt tevoorschijn. Dit keer zal ik niet wijken. Mijn weg staat vast... ondanks de zwaartekracht. In vaste baan... Net als de werelden die om de zon heen wentelen, zo volgt mijn ziel zelf zijn traject. Mijn lijf doet pijn, in plaats van het oog te bepinklerd. Verduisteren zal ik jou die mij er licht ontnam. Zo wordt je sluier dan je doodskleed. Je herfstige draden draai ik ineen om je te urgen. En zo het vuur te doven. Heren, dit is onwettig. Ongeoorloofd afluisteren. Bij ongewoon gevaar. De kapitein overtreedt een hogere wet. Overwees uw rijden? Om levens te redden, ja. De kapitein, blind als hij is, ziet al wat u ontgaat. En wat zijn gedachten aangaat, die Bennet leende. Wat is het verschil met die van ons, die we niemand vertellen? Alle mensen zijn dichters in hun ziel en schamen zich het openlijk te zeggen. Naar gedachten oordelen? Nee, naar daden. En daden wil nu zeggen goochelen met die machtige grote vuurbalkomeet. Kan ik gaan, meneer Radley? U kunt gaan. Naar de duivel. Des avonds zette ik mijn zorgen op een lijst. Het mijden van de vreemde maan. Het weigeren van contact met raket Lightfall. De noodkreet negeren van een kapitein op zoek naar zijn verloren zoon. En dan het meest angstaanjagende van alles. Ja. Ach. Ja. Zeg het. Vooruit. Muziek. Muziek. Van waar? De eilandwereld. Mijn land. Jouw planeet. Miljoenen kilometers ver. God. Mijn wereld. En bovendien muziek van mijn grootvader. Leiden en dood. Print. Wij verwachten geen componisten op andere planeten. Grootvaders die symfonieën schrijven. Het was muziek. En toch ook niet. Het was iets dat ik nooit gehoord had. Maar kende van voor mijn geboorte en vermoedde na mijn dood. Ik treurde om mezelf. En kwel? Ik zag geen tranen, toch voelde ik hem van binnen schrijen. De muziek weer klonk. Hij werd zo stil. Ik was beangst dat hij niet langer ademde. Hij hoorde een treurmuziek weer galmen langs de ruimtestranden die zijn dood beklonk. Het is voorbij, kwel. Hij stond op en ging naar onze lasser. Meneer, snijd en las en maak voor mij een doodsgewaad. Ik teken het voor je. Zo. Alles zwart. En in de buikplaat van deze... Doodkist? Doodkist brandt je dit teken. Mijn familie. Mijn wereld. U ziet er prima uit. U denkt toch niet? Ik denk niet. Ik weet zeker. Maak het pak uit zwart metaal. Kuel bewoog zich niet. Hij zat daar naast de grote te staren ver voorbij Andromeda. speelde hij de diepte van zijn eigen graf... en vond daar al onze graven gemeenschappelijk beheerd... Kwel, langer, sterker, menselijker dan alle menselijke wezens, kende toch zijn Achillespees, die troef genoeg zich in zijn oor bevond, waar de treurzang van zijn grootvader hem hulde in lijkkwade van klank, onbereikbaar voor mijn dreigen en smeken. Kwel. Kwel. Intussen smeden en sneed de vakman het zwarte haarnas. Dat kwel zou dragen bij zijn dood. Rood alarm. Ruimtestorm voor ons uit. De witte terreur, de razende komeet, naderde. Maar hij zond een boodschapper vooruit als waarschuwing. Een storm van zwaartekracht, atoomtevoer, kosmische explosies en ruimteeffecten. Die ons schikt te Kapitein. Ik vraag verlof om terug te keren. We gaan onze ondergang tegemoet. Wij keren niet terug. Hij stelt ons op de proef. Recht uit, meneer Redley. Recht uit. Huh? Wat? De orkaan is weg. Kapitein, de komeet Leviathan is ook weg. Weg? Verdwenen? Kwel, je bent weer wakker. Kwel, wat is er gebeurd? Hij is weer bijgekomen. Wel, in godsnaam. Wat? De treurmuziek. Weg. Onze zwerg van de graven weg. De komeet, de nachtmerrie, alles is verdwenen. Ja, maar waarom? De orkaan heeft de tijd ontwricht. Een kromming in de ruimte. Wij hebben van de eeuwigheid een bladzijde omgeslagen. De orkaan heeft al als het ware in een ander jaar teruggesmeten. In welk jaar? Wie zal dat zeggen? Voor de oorlogen. Voor jullie César de Romeinse weg aanlegde door Engelands moerassen. Het grote sterrenbeest heeft medelij met ons. Nee, nee, zeg ik. Bradley, de radiotelescopen. De komeet is er niet, kapitein. Open de luchtsluis. Al ben ik blind, ik zal hem vinden. Onze kapitein stond buiten. Op een raket. Vredig tot rust gekomen. Het was met rechten tussentijd. En Redley stond naast hem tussen de sterren. Kwel. Kwel, wat zeggen ze? Dit en dat. Rust. En zacht, zacht weer. Alle razernij, al dat wit gloeiende weg. Kapitein, we hebben een laatste kans om te ontsnappen. Ontsnappen waarheen? ...om op aarde terug te keren en te worden begroet door Karel de Grote... ...om Cesar te zien vellen in het Forum... Oh, God, sta me bij om deze trekker over te halen. Meneer Radley, u hebt de kracht niet om te vuren. En als ik dat wel kon? Wat heerlijk om terug te keren en te leven met simpele holbewoners. Een leven door te leven, niet een nachtmerrie zoals nu. Om uit te rusten. Rusten zullen we, meneer Radley, in het hart zelf van de komeet. We ontworstelen ons aan deze luwte. Krijgen weer vaste voet bij de tijd... We gaan op zoek en vernietigen ten slotte. Als ik zeker was, o oh je te vermoorden, net als jij die komeet, die ons ten slotte alles zal vermoorden. Zoek de zoekerust was voorbij. Wij vochten met de orkaan van tijd en ruimte en bevrijden onze Romeinse legioenen in een veenmoeras van Daadmoor, Verloren waterloog, miste de laatste kans om te zien hoe Napoleon's soldaten het oude Egyptische gezicht der Sphinx pokdalig maakte met geweervuur. ...en braken los om de komeet te vinden. Daar! Daar! Ik voel het! Hij is daar! Ja! Dat is toch zo? Ja. Yeah. Alle hands bij de reddingsraket! Jullie kent de vernietigingsmotoren daar! In elk van die motoren heb ik een razende honger ingebouwd... ...om dat ding te verslinden! Een straal machtiger dan welke laser ook! Breder, langer, sneller! Gebruik die kracht! Kruil het beest! Vernietig het! De komeet naderde. En het was een enorme witte verschrikking die het heelal vulde en alle sterren deed verbleken. Een kwel ontwaakte uit zijn trans, en iedere man van goede wil liet hun maskers vallen en werd gek. Van menselijkheid geen sprake meer. Rood bloed, daar voer ons schip nu op. De komeet doende op. en renden net als kinderen naar een vrolijk spel. Reddingsvaartuig 1. Afvuren. Reddingsvaartuig 2. Afvuren. Meneer Redley neemt het een over. Deze raket is u. Jongeman, blijf hier. Kwel, jij blijft bij mij. Kwel, jij hebt dat zwart metalen... Het pak, ja. Heb ik aangetrokken met de doodsymbolen. Laat mij met je meegaan. Blijf hier. En leef. Jij gaat niet dood, dat weet ik. Jij wordt oud. Wees is gelukkig, Ismael. Goeie vriend. Maar... Uh... O, ook Af Afvuur het riet. De drie kleine reddingsraketten vorderden. Wij en de drie kleine reddingsraketten... bewogen ons in de richting van dat rollend pad van grauwe ondergang. Alles was nu wit. Het was of wij in de grote muil vielen van de zon. Kwel! Ik hoor je, Raket 1 en 2, op mijn bevel. Vernietig! Vernietig en wordt vernietigd. Als muizen die aan een golf van de melkwitte zee knabbelen. Met gierende laserstralen die nietig leken door luidige gier van het tot waanzin versnelde lichtjarenmonster. Zo veegde de comet ze op en wervelde ze rond in de tijd. De eerste storm leek maar een luchtbel die spat op de rand van machtige orkanen van interstellaire nacht. Eén voor één vielen de raketten neer. Hun huid eraf, stalen skelet ontbloot. De mannen weggesmeten in wervelkolken van straling, flitsende meteoren. Weggevreten, verbrand, opgeslokt. Verdwenen in het alomvattende licht. Ieder belandend in een andere kron van De mannen in reddingsraket 1 sloegen toen een wapen tot zwijgen was gebracht te pletter. En werden wie weet de velden begraven met koning Richard, de kroon verloren aan zijn voeten. De mannen in reddingsraket 2 wendelden verder. We vielen met Jorik Schedel in het open graf. Of bij de zerk van Illinois, waar Lincoln mijmelde. Ik weet het niet. De kapitein het laatst. De is weg. De mannen ver verstrooid. Dan heb ik nog mijn handen. Blind als ik ben, grijp ik je aan. Nog als ik dood ben, laat ik je niet los. Daar is je hart. Daar. Daar. Ik zal het smoren. vervloekte Leviathan. Zo ver moest het dan komen. Zelf losgescheurd, werd ik ver gesmeten. Eenzaam zag ik toe hoe nu ten slotte de wit hete massa zijn wegging. Wegging ik, met brabbelende stem, de lange zwarte mijnschacht van het heelal in. De bruidsluier, wanhoop en wee met zich meeslepend, zijn eigen feest versierend. Een wezenloos mysterie, perpetuum mobile, verdwijnend. Een echo. Weg. En weg alle raketten, manschappen, groot, klein, bij hun verstand of gek. De kapitein erbij, ten topgevoerde waanzin. En ik wist zeker dat Leviathan een biljoen jaren lang terugkerend, ronddraaiend, met zich mee terug zou brengen de man die hem had willen doden. Zij beiden waren eindelijk één, de jager en zijn prooi, de beangste en de angstaanjagende, het vlees en hij die het spietsen wilde. Waanzin en de stijgerende droom der waanzin. Voorgoed te samen door ongeboren eeuwen. Schepen, mannen en kapitein. Een eindeloze stoet voor het schimmig visioen. Alleen zweefde ik op een doodkist die onder mijn handen kwam. Binnen de stalen kist lag mijn vriend kwel, begraven en doodstil. Zo op dit vreemde reddingsvlot zweefde ik een eeuwigheid rond tussen de sterren. Totdat een passerende raket mij eindelijk aan boord nam. Het was de Rachel, die op haar lange speurtocht naar haar valoeren zoon alleen een andere wees oppikte. De doodkist liet ik varen. Ik liet kwel verder dolen in zijn ruimtegraf. Het drama is voorbij. Het grote kleed van sterren rolt als een waarde over het schip en zijn bemanning, terwijl de witte gloed geheel verdwijnt. Ik, Ismaël, ben er alleen nog om u dit te zeggen. U hebt geluisterd naar De Jacht op de Komeet. Een science fiction hoorspel van Ray Bradbury, vertaald door Koos Mulder. De rolverdeling was als volgt. Ismaël, Hans Kassenbarg, Kwel, Jan Borges, Radley, Frans Somers, de kapitein, Hans Vierman, en Rogers, Paul Deen. Verder werkte mee Nina Bersma, Hein Boele, Willy Bril, Maarten Kaptein, Frans Vaassen en Jan Verkoeren. De regie had Leon Povel.